'Cause so they can't buy a job. Just for funny he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is.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 Er lijkt beweging te zitten in het conflict in Oekraïne. President Janukovic is naar eigen zeggen bereid tot een kabinetswijziging. Dinsdag wil hij een nieuwe ministersploeg presenteren. Janukovic kondigde ook een wijziging aan van de omstreden wet die demonstraties moeilijker maakt. En ook wil hij een groot aantal demonstranten vrijlaten. Ook op het gebied van de persvrijheid zouden veranderingen op stapel staan. Cairo is aan het eind van de middag opnieuw getroffen door een aanslag. In de buurt van een bioscoop in het centrum ontplofte een bom en daarbij viel zeker één dode. De bom ontplofte toen een aantal politievoertuigen passeerden. Het is de vierde aanslag tegen de politie op één dag. Vanochtend ontplofte een autobom bij het hoofdbureau in Cairo. Later waren er explosies bij een metrostation en bij de piramide van Gizeh. Bij de aanslagen vielen vijf doden en meer dan zeventig gewonden. Wie er achter zit is niet duidelijk.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 Op de A28 bij Harderwijk is vanmiddag een file ontstaan door twee loslopende paarden. De paren, paarden waren gezadeld en hadden hun ruiters afgeworpen. Volgens de politie zijn er geen ongelukken gebeurd... doordat iemand achter de paarden aan is blijven rijden met de alarmlichten aan. Na een tijdje nam een van de paarden de afslag richting Zeewolde. Het andere paard werd bij de afslag naar de Oranjelaan in Harderwijk door de politie opgevangen. Zowel de paarden als de ruiters maken het goed.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 Verder richting Alkmaar voor Heemskerk 5 kilometer. A 16 Breda Rotterdam op de parallelbaan van de A16, verknoop in De Brechtseplein 6 kilometer. A27 Gorkum Almere bij Beeldhoven 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Scheid nemen bestaat niet Ik ga wel weg, maar verlaat je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 Tell you. Even when give your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 Feelin' all right And we rock together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 Some food, maybe I'll sit up all night and day That day I flew across the lands of raging storms.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 You got It's so much better off without. I'd be better.